Ben ik even blij, die smeren zit weg. Ja, en toch bevalt het me niet. Maar oh, Waarom niet? Ik moet erover nadenken. Waarover? Als hij de bezoeker is, dan hebben ze die hele poespas voor hem in elkaar gezet. En dat is nou niet meer nodig. Nee, wat dan nog? Dan zou dus iemand op ons moeten wachten om te wijzen hoe we moeten graven. En ze gaan allemaal naar het café, precies volgens afspraak. En ik durf er wat onder te verwerden dat ze de weg zullen blokkeren als die smerens al lang weg is. Misschien willen ze geen verandering maken in hun plannen. George Reimers heeft toch gezegd dat hij niet wist hoe lang die knaap zou blijven. Ja. ja misschien was het de inspecteur helemaal niet. Misschien is het iemand anders. Dan zou die inspecteur dus toevallig langsgekomen zijn. Ja. Het stinkt, kijk. Het stinkt. Ja. Wat gaan we doen? We gaan ermee door, hè. Maar heel voorzichtig. We hebben nog iets leuks achter de hand. Het pastuur is niet te vertrouwen. Voor geen cent. Zou uh, alles goed gegaan zijn, David? Ja, natuurlijk. Oh. Het is nu uh, half vier. We laten niemand passeren voor half zes. Wat er ook gebeurt. Zal ik het vrachtwagen nog wat verder op de weg zetten? Nee, nee, nee laat maar staan. Als er iemand komt, hebben we nog tijd genoeg. Marzane, George. Je zei dat ze zo terug zou zijn. Geen zorgen, jongens. Ze komt tegen vijf. Ze moet heel wat boodschappen doen, en uh, vrouwen in hun winkel. Zo'n banen er zou zijn? Uh, ja, dat vraag ik me ook af. Komt ook weer naar de pretstaat bij de kerk. Hij waarschuwt ons als ze tevoorschijn komen. En wat dan? Dan komt Karel de Grutter op het toneel en arresteert hen voor grafschennis. En wij blijven buiten schot, want wij hebben in het volste patroon een Engelse matroos begraven. slot kunnen wij niet weten hoe wij bedrogen zijn? Over bedrog gesproken? Ik weet het, ik weet het, maar van twee kwaden, hm? Aangezien ons wantrouwen dan gewezen is, zal de verstoofde kist in bijzijn van Karel en mij openmaken. En dan zullen we weten waarom baanders die kist zo graag wilden hebben. En hoe voorkomen we dat ze onze bijlappen? Ze hebben tenslotte niets te verliezen. Zij hebben alles te verliezen. En dat zal ik ze heel goed duidelijk maken. Ik begrijp het niet. Dat komt wel, dat komt wel. Ik heb heel nauwkeurig mijn plannen gemaakt. En ik kan je verzekeren. Dat ik toch wel een goede troef achter de hand heb. Nou, dan hoop ik dat die erg goed is. Hé, hey, kan het ding niet van de berg af? U hebt weg, meneer. Wat bedoel je? Vooruit schiet op. We proberen hem al een half uur lang weg te krijgen, maar hij zit vast. Nou, duw dan aan de kant. Ja, duwen. De, de, de versnellingsbak zit vast. Ja, nou, ik kom wel even helpen. Ja, maar, de, maar de versnellingsbak zit vast. Nou, hoe heb hij zoiets voor elkaar gekregen? Ja, hoe komt zoiets, hè? Nou, wat moet ik dan? Waar moet u heen? Naar Breskens. Breskens? Nou, uh, als u dan omdraait en een kilometer of wat recht uitrijdt, rijdt, dan komt u bij een kruispunt, hè? Nou, daar neemt u de linker. Waar blijft die terecht, man? Nou? Anders had er al lang moeten zijn. Het is over zes. U. Op een half uur maken de jongens de weg vrij. Ja, we beginnen haast te krijgen. Maar ik zie niet in waarom wij ons tijdschema niet aanpassen. De jongens waarschuwen dat ze de weg nog moeten blokkeren. Precies. En stuur iemand naar het kerkhof om het ons hoogte te nemen. Goed. Mark? Ja? Jij gaat naar het kerkhof. En John gaat naar David en Harry. Weet je waar ze staan? Joep. Zeg dat ze de zaak nog dicht houden. Meneer Baanders. Net wat u zegt, past u. En dit zijn mijn vrienden. Nobby, Rollo en Kijk. U heeft alles ontmoet. Ik geloof niet dat ik dat genoegen gehad heb. Zijn we hieronder vrienden? U kunt vrij uitspreken. Dat zal ik dan ook doen ook. Luister eens goed, Markers. Mijn vriend en ik houden er helemaal niet van om belazerd te worden. Belazerd? Daar worden we zenuwachtig van, zegt. Ik begrijp u niet, meneer Banders. Ons plan had uw goedkeuring en tot nu toe heeft het prima gewerkt. Veel te glad. Misschien kunt u in alle rust eens uitleggen wat u bedoelt. Ik geloof dat wij die kist moesten opgraven en dan betrapt worden. Wij moesten voor de rotse opdraaien... terwijl jij en je vriendjes de onschuldigen zouden spelen... Dat denk ik. En waarom denkt u dat? Omdat ik het voel, pastoor. Je moet instinct of zoiets. Het is je in je kop oh. geslagen. Misschien, misschien. Maar weet je wat we nou gaan doen? Wij gaan die kist opgraven en hem in de wagen zetten. En dan rijden we heel kalm weg. En jullie blijven erbij. Met ons zal niets gebeuren. Er zal niets fout gaan. Want als er iets fout gaat, George. als er ook maar een heel klein dingetje verkeerd gaat. dan zie jij je dochter nooit meer levend terug, George Rijmers. Raak daar met één vinger aan en ik vermoord je. Wat heb je met haar gedaan? Waar is ze? Hier, wacht! Maar... Nee, wacht! Stilte! Stilte! Er allemaal! We hebben gehoord wat hij zei. Hij is Jane. Hij zei dat Ja, dat niet. heb ik gezegd en ik meen niet. Wij hebben het gehoord, meneer Baanders. U bent dus in staat om een schuldig meisje te doden. Het zou me bijzonder spijt als er iets zou overkomen, meneer Pasteur. Maar dat is helemaal niet nodig. Alles wat jullie hoeven te doen is om te zorgen dat wij ongehinderd die kist kunnen ophalen naar Amsterdam kunnen brengen. Op het moment dat we hem in veiligheid gebracht hebben, laten we jullie weten waar Jeanne is. Aangenomen dat er niets verkeerd is gegaan en niemand van jullie naar de politie is gelopen... Begrepen? Smerig stelletje, moordenaars. Kom, kom. Die Karels hebben jullie ook vermoord, hè? Omdat hij erachter kwam wat voor smerig zaken jullie drijven. Karels was dronken en werd overeen. Dat is een ongeluk waar we helemaal niets mee te maken hebben. Dronken? Hij was geheel trouw, hoor je? In zijn hele leven had hij nog nooit één druppel drank gedronken. Jij hebt hem vermoord. En nou heb je je smerig. Een beetje rustiger, ik Remus. Emers. Je verstand gebruiken, je zou vanavond hier thuis. ...om er meer op te lijken. We zullen moeten doen wat hij zegt, George. Ik voorstelig. je. hoop ik wel. Maar ik krijg hem nog wel. Al is het het laatste wat ik doe. En dat zou ook het laatste zijn wat je zou kunnen doen. Verdomme, wat denken jullie dat we zijn? Stel ik amateurs? Verlof je het gemetenpakken aan nemen? erin kan luizen? Dat was toch de bedoeling, hè? Nou, jij hebt wel recht. En wie denk jij dat je bent? George, het heeft geen zin met deze man te praten. Een verspilling van woorden. We moeten doen wat hij zegt, want hij is er toe in staat om samen te vermoorden. Dat vreek al je maar voor je. Ik ben blij dat het tenminste iemand is die het begrepen heeft. Nou, aan het werk. De pasteur gaat met mij mee. Nou. En jij? En jij? Hoe heet je weer? Uh, John? Joyce ja. blijft hier voor het geval die wil losbarsten. Wallo, jij bent bij hem. Kom voor elkaar baasje. Nou, komt er nog wat van? En bij elkaar blijven, waar waarschuw je. Zo, dan zijn we lekker onder ons. Geef me zijn pilsje. Jij kan doodvallen. Nee, laat maar. Als hij pils wil hebben, kan hij het krijgen. Als hij tenminste zijn mond dicht. He? Hier. Ja, bedankt. Dat is dat. Geloof jij dat dat goed is, Jos? Dus? Misschien niet. Verdomd, ik ben er wel van opgeknapt. He? Ik blijf nog wel even buiten westen. Zo, we zullen we maar even opbergen. Hé, hey, Karel, daar heb jij gezeten. In het gang het gangetje hè? Tja, mijn uniform zou de zaak maar moeilijker gemaakt hebben. Daarom bleef ik maar een beetje uit de buurt. Mooi. Netjes de handboeien om. Zo, en aan de stoel. Tja, ik vragen wel een moeilijkheden. Waarom wordt moedend als hij het ziet? Uh, ja, hij uh, nou, komt bij. Hé, maar... Zit van, dat zal ik je betaald zetten. Wacht maar tot de baas terug is. Waar is Jana? Ja, kan dood, gwaal. Voilà, Doodrotte. Ik zeg niks. Zolang wij die Griek hebben zitten, we snor. Waar is het? Daars. Zoek Zoeter maar. Hou maar op, George. Die doet zijn mond ook niet open. Het tweede wilde verliezen. Net wat je zegt, smeers. Meere ah, stop, George. Heb je een kaart? Waarom? Bedoel je dat we er kunnen vinden voordat ze verdwijnen? Ja, dat kunt u in ieder geval proberen. Zoveel plaatsen zijn er nog niet waar je iemand kunt verbergen. Maar, eh, uh, hoe? Waar is er vanmiddag heen gegaan? Met de neus, we boodschappen doen. Hm. Weet je hoe ze gereden is? Natuurlijk. Baanders heeft haar er ergens gezien en haar tot stoppen gedwongen. Nou, waarschijnlijk heeft hij er ergens verborgen, zodat zo'n uur of wat uit het, uit het gezicht Ja, was. natuurlijk, maar dat miste wel. Ja, dat weet ik. Maar nou, is het zaak tenminste voor de hand liggende plaats waar ze erop gesloten hebben. <lacht> dat we zomaar moeten toekijken. Ik kom zo nutteloos, dat weet ik, John. Maar voorlopig kunnen we niets doen, helemaal niets. Als je wilt gaan zitten, pas toe, hier op een grapsteen. Ik sta liever. Nou, ja, we zijn knap diep gegaan. Ik dacht dat ze alleen een beetje grond overheen zouden gooien. Dat was het plan, Bobby. Ja. onze vriendjes hier zijn niet te vertrouwen. Ze hadden een klein valletje voor ons klaargezet. Wij zouden gearresteerd worden, maar dan moest de val wel uh, diep genoeg zijn. Dan waren ze net even te vlug af. Niet waar, pasteur? Heb je geen stem meer, pater? Hou je bek en werk door. Jij doet jouw deel en ik het mijne. En voor de rest bemoei jij je niet met mij. Het feit dat jullie hier staan te graven op een aardige perspectief. Zowel met het oog op de kanonieke wet als op de wereldelijke wet. Vet! Schiet op jullie! De beste plaats om iemand op te pikken is hier. Ongeveer een kilometer of vier buiten het doop. Ja. ja, dan moet het ergens op dit stuk weg gebeurd zijn. Ja. Ja, dat lijkt me het meest voor de hand liggen. Klopt dat? Dat zoek je maar uit, vetzak. Ah, er speelt geen tijd aan hem. En, uh, waar zou ze erheen gebracht hebben? Mm, maar ja, het is waarschijnlijk dat ze er zo snel mogelijk uit de buurt van de grote weg gebracht hebben. Ja. Er zijn hier maar drie zijwegen, deze bijvoorbeeld. Daar niet, daar is het zo vlak als wat. Hm? Daar zou je nog niet eens een konijn kunnen verstoppen. Nou nee, ja, en deze hier is ook te riskant. Heel te veel mensen. Dan blijft dus dit weggetje over. Ja, maar. Dat loopt dood. Ja, ja, maar het is wel rustig. Een uh, kilometer of twee? Vrij dicht begroeid. Je maakt hier een bocht. Er staan daar alleen wat zomergasjes. Wat is dat? Een oude bunker. Oh, zijn er nog meer verlaten gebouwen of uh, huizen? Mm, ja, een paar schuurtjes en uh, dan die bunkers. Denk je dat we daar moeten proberen? Mm, ja. Banels kent de streek niet. Hij heeft dus waarschijnlijk de eerste de beste plaats genomen die hem geschikt leek. Wat staan we hier dan nog? Het is onze enige kans vooruit we nemen, mijn wagen. Nee, het gelijk. Karel? Ja, gaan jullie maar. Ik blijf in de buurt van de telefoon. Zeg een auto meteen, onze vriendje in de gaten. Eh, als jullie je gevonden hebt, bel dan even. Dan kan ik naar het kerkhof. Afgesproken. Laten we maar door de achterdeur gaan. Dan zie ik Baanders ons niet. Ik... Ja. ik zorg wel voor de baas, George. Klanten komen er toch niet. Die staan allemaal bij Baanders en hopen op een kans om hem zijn nek om te draaien. Nou. Ik hoop dat ze dan niet wachten totdat ik er ben. dat is bijna gepiept. Nog even doorwerken. Ze moet ons helpen trekken, de graf is verdomd diep. Nee, we hebben een stel stelkidders met touwen nodig. Je zegt het maar, stommelingen genoeg om je te helpen. En dan toch ben ik blij dat we het meisje hebben. Die knapen zouden wel eens heel ruw kunnen worden. Nou, durven ze niks te doen. Je bent toch niet bang voor een paar boze gezichten? <lacht> nou, vooruit, schiet op. Maar doe mijn best, baas. ik allemaal, hè. Daar is de afslag. Ja. Linksaf. Jo. Stop eens. Laat de auto hier maar staan. Maar ze zullen haar toch niet in het bos hebben laten liggen? Nee, maar de wagen wel. Je hebt gelijk. De mensen kennen onze auto. Daarom moesten ze die eerst verbergen. Het is niet zo moeilijk om Sjana te verstoppen, maar met een auto gaat dat niet zo gemakkelijk. Het eh, kan allemaal een beetje, hè? De auto hebben we nog nodig. Wat hebben we aan de auto? Het gaat ons halen. Als de auto hier ergens staat, dan weten we dat ze deze weg gebruikt hebben. En dan weet ik genoeg. Oh, je hebt gelijk. Kijk daar, Wandelsporen. Van haar auto. Kom eens. Daar staat hij. Misschien zit Jan erin. Nee, geeft niet. Weet je niet tenminste dat we goed zitten. Kom, gaan we verder opkijken. Ja, de kist is vrij, Bars. We kunnen hem ophuizen. Pastor, we hebben zes man nodig. En touw. Bemoei je er niet mee, op die mannen. Haas, ja. Hij heeft gelijk. te smal, we hebben touwen nodig. Goed, jij je zin. Touwen. Pasteur. Eh, Tom. Ja, pastor. Waar zijn de touwen? Welke touwen? Verdomme we er toe? Die we gebruiken om de kist te laten zakken. Oh, die. Dat weet ik niet. David zal ze wel hebben. Blijft er niet zo stond, staal rond heb vlug een beetje. Meneer Pestoel. Ik zal maar doen wat hij zegt. Die schuur was leeg. Wat nou? Verderop is er nog één. Ik zal wel zeggen waar we moeten stoppen. Hé, hoeven we niet even een bom te zetten. Heb hebben hem nog nodig? Ik wil je vinden. meer vraag ik niet. En daarna wil ik graag bij het baan Ik begrijp het, jongen. Als we janen gevonden hebben, dan zijn baanders en zijn vriendjes gauw genoeg gepakt. En het huis van Karel heeft geen aparte cellen. <laughs> Mooie gedachte. Daar, die schuur daar. Je kunt er vlakbij komen. Als we er niet vast komen te zitten. Nee, druk wel. Het is het meester droog? <klaars> Aanlen. Aanlen. Waar ben je? Niet. De viering. Hallo. Ja. Gannen. Ganen. Niet. De viering is neeg. Nog andere deuren. Nee, niet. Dan blijft er alleen de bunker nog over. Laten we gaan. Ik heb er wel hartstikke gezet, hè? Ik moet toch al lang zitten. Vijf hey, hier. Pastuur, ik heb zes mannen nodig. Tom, Ben, Adam, Gerard, Steven, Hans. Je moet daar zijn. Anders weet ik het ook niet meer. Het kan niet anders. Onderwijl. Rechthouwer. Rechthouwer. Ga vast. Ja, die andere kant wat omhoog. Aan. Kijk uit, stommelingen. Zo hangt hij voet. En nou omhoog en hierheen. Dus is het... Voorzichtig, nog, wie? Bring de wagen naar de koeien. Goed, baas. Doorlopen, jullie. Boven, daar zijn nog twee grote randen. Ga mee. Snelde. Nou, nou. hey. hey. is ze. Lieveling, is er, is er iets met je gebeurd? Oh, Jan en meisje. Oh, Mark, oh, oh, vader. Is alles goed met ja. je? Dus god. Ja, ik, oh, op mijn pols. Blijf even zitten. Oh, hm. hoe hebben jullie me gevonden? Thomas, wat zitten die knopen vast? Ook oh, breekt die ellendeling hun nek. George. Jij gaat Karel bellen, vlug, anders zijn we nog te laat. Maar Jana, ik zou voor de zorgen. Bel Karel en kom het dan ophalen. Ja, goed, dat is het beste. Maak je geen zorgen, meisje, alles komt nou in orde. Ik begrijp het niet. maar liefste. Stil maar. Stil maar. O, Jana. Ik dacht. God weet wat ik dacht. Wat is er toch gebeurd? Baanders gebruikte jou als gijzelaarster. Wij moesten hem met de kist laten gaan. Of anders? dat het zoiets Ja. zo Dat hoeft niet meer. Nou komt alles goed. Ja. Ja. Kun je staan? Ik denk dat ik geloof van wel. Voorzichtig, voorzichtig. O, goed zo. Nou, een beetje lopen, hè. Steun houdt mij. Mark? Ja. Zouden ze bij ons nu toch nog kunnen arresteren? Als ik Zet hem maar in de wagen. Nog wat? Nog wat? Ja, doe eens goed. Start maar, Nobby. En Sade, baanders, Dat heb ik al gezegd. We gaan het zijn. Dan bel ik vertel de je waar we erop geborgen hebben. Als we tenminste geen moeilijkheden hebben gehad. En dat hangt van jullie af. Denk daar goed aan. Baanders, jij bent een slecht mens. Dat heeft je me alles verteld, hè? Noem het goed in je euren. Je doet precies wat ik je gezegd heb. Hé, hey, jij daar, Baanders, bent. Nou, dat is Rollo? Karel! Blijf waar je bent en zet die motor af. Wat denk je eigenlijk wel? Nobby, we gaan. Eensluiten, jongens. Karel, wat betekent dit? Ja, dat zult u wel merken, persoonlijk. Ja. Uit ja, de weg! Karel Baanders, ik arresteer u onder verdenking van smokkel van verdovende middelen. Wat? Je bent stapel. gek geworden. Je weet toch wel wat je doet? Zeker, ja, pastoor. Ja. Ik heb nog een paar andere aanklachten achter de hand. Maar dan, deze volstaat voorlopig. George en Mark hebben ze aangevonden, hij markeert niets. De andere vent die heb ik aan een stoel opgewonden. De heren zijn gedaan. Steek je hand uit, baanders. Je kan geen kant meer uit. Nee. Ik zei steek je hand uit. En jij kan de vest krijgen. Zet de motor af. Zo doe jij dit. En? Malers, luister stomme flatgoed. Je hebt dan wel een beetje geluk gehad, maar daar kom je geen steek verder mee. Als ze ons arresteert, gaat het hele dorp ook voor de bijl. Ze zijn net zo strafbaar als wij. Wij hebben niets met verdovende middelen te maken gehad. Probeer dat maar eens te bewijzen. George en de anderen hebben voor ons gesmokkeld, waar of niet? En die dat zij niet wisten wat ze binnenbrachten? Oh nee, pasteurtje, dat gaat niet op. Als wij de gevangenis indraaien, dan gaat het hele dorp met ons mee. Dat beloof ik je. En toch zal dat niet gebeuren, wanders. Zo. En waarom dan wel niet? Omdat wij nu gaan bepalen wat er gaat gebeuren. Jullie zullen berecht en veroordeeld worden. Maar er zal niets gezegd worden over het aandeel van het dorp. Wij brachten een Engelse matroos binnen en begroepen die. Anders niet zo. En hoe wil je mij dwingen dat verhaaltje te vertellen? De feiten zullen je toedwingen. Het feit dat de veroordeling wegens smokkel van verdovende middelen altijd toch lichter is dan de veroordeling wegens moord. Moord? Goddorke. Ja, en het feit dat er altijd toch een aanklacht wegens moord tegen jou ingediend kan worden. Omdat er een getuige was bij de moord op Wimpy Karels. Je liegt, smerige oude hypocriet. Ik mag van mijn tante hebben, anders. En in zijn zin niet vrij zijn van hypocrisie. Daar wijt iedereen wel aan. Maar ik lieg niet. Oh nee, en wie is die getuige dan wel? Wie? Ik ben niet van plan in dit stadion de naven te gaan roepen. Ik moet je dus zeker op je woord geloven, hè? Zomaar. Dat hangt van jou af. En niet van je medewerkers. Ben jij bereid een aanklacht tegens moord te riskeren? Krijg kleren voor de domme baas? We zitten voor het blok. En ik ben niet van plan om voor een moord op te draaien. Jij? Je bent er helemaal niet bij geweest. Nou vertel dat maar eens aan een rechter. Ik heb hem gezien, weet je nog wel. Ik wist ervan. Ik heb mijn mond dichtgehouden. Idioot, hou je bek dicht. Goed, maar ik, ik laat me niet dat wij de vliegtuig gaan pakken. Ik ook niet. Zie je wel, hij wist het ook. En ik weet dat Rollo hetzelfde zegt. Hou je verdomde bek. Ja, je dicht. nou, agenten Grutter. ze zullen nu dan geen bezwaar maken tegen de handboeien. Handwegen. Hmm. Zo gemakkelijk gaat het ook niet, maken. Ik, ik heb zijn been. raai zijn armen op zijn rug. Sind boeren? Ik krijg jullie nog wel. Lijken jullie nog wel. Allemaal. Jij doet helemaal niks meer. Sommige boeren houden helemaal niet van mannetjes als jij die in vergif handelen. Die moorden en ontvoeren. John, Tom, hou hem vast. Dan kan ik maar met die andere twee bemoeien. Ja, Oké, okay, kom voor elkaar. Het plezier, hoor. Zo. Jullie namen? Komt er nog wat van? En uh, klaarsens. Luister, ik heb helemaal niks tegen jullie. Ik zal niks zeggen. En als hij wel wat zegt, dan zal ik zeggen dat hij liegt. Ik wil niks met die moord te maken hebben. Zo. Jij? Peter Gregorius. Zo. En Klaassen en Peter Gregorius, ik arresteer jullie in naam de wet... onder verdenking van smokkel van verdovende middelen. En? Gregorius? Ja. En? Wat en? Hij wil weten of je bereid bent mee te werken. Net als je vriend. Dat heb ik al gezegd. Ik wil niks met moord te maken hebben. ...zeer verstandig. Pastoor, nu. daar heb je ze. Jeanne en Mark. En George. Verdomme. Mooi zo. En ik hoop van harte, Baanders, dat haar niets overkomen is. Anders hangt er nog een aanklacht wegens mishandeling en ontvoering boven je hoofd. Dat maakt de zaak alleen maar sterker, pastoor. Inderdaad. Daarmee kunnen we aantonen dat ze ons te intimideren. Een uitstekend idee Laat ja, Luister nou nee. eens even, luister nou eens even. Ik wist helemaal niet wat ze van plan waren. Deel jij... Het is helemaal in orde. Kijk maar. Godzijdank. Heb je ze? Waren we op tijd? Ja, we hebben ze op. Heet al dat. Sjane, kindlief. Op, is alles echt in orde? Ja, hoor. Alleen mijn polsen en mijn enkels doen nog een beetje pijn. De schooftaal hadden we vastgebonden en een prop in de mond gestopt. Ze zat in die oude bunker. Dan komt er dus nog een aanklacht wegens mishandelingen en ontvoering bij. Uitstekend, meneer Pasteur. Cornelis Baanders, Peter Gregorius en Henk Klaases, ik arresteer jullie tevens zonder verdenking. Nee. Nou, heb je soms iets te zeggen, Baanders? Goed, jullie winnen. Geen moord aanklacht, maar ook geen beschuldiging van mishandeling en ontvoering. Dan hou ik mijn mond. Wat vindt u, mijn persoon? Dat moet Jana uitmaken. Wil je alles wat je meegemaakt hebt vergeten? In het belang van het hele dorp samen. Ja, ik weet dat ik veel van je vraag, maar. Tuurlijk, meneer Pastoor. Toch zou ik hem nog even alleen willen hebben. Heel begrijpelijk, George, maar het is genoeg. Ik geloof dat ze voor een groot aantal jaren uit de samenleving op zullen worden. En hoe vervelend het ook is, wij moeten een overeenkomst met deze heren sluiten. Ja, en dat hebben wij en jij aan onszelf te weten. U hebt gelijk, meneer Pastoor. Geloof mij, ik ben echt niet Gaan. Laten we gaan. lopen. Oh, God. Een vreemde aanhoef voor een man als jij, Baanders. Dat is de van jou. Ja, Rixie. Dat is slecht. Dit heeft de mond gepraat. Wacht maar tot ik je vreven. Baanders. Ze zal er van hebben dat ze ook. Baanders, er zal niets met dat meisje gebeuren. Het is een goed verwezenlijke met meer gevoel en ervaring dan jij en je hele gedegenereerde lichaam. Ze verdienen echt wat beter reden. Dat die andere meisjes die je was. Hier gaat rond van jou rondlopen. Hoe ik het ook zij, ze is mijn getuige niet. Ik weet niet of ze iets van de moord is, maar ze is veel te bang om iets te zeggen, laat staan te getuigen tegen jou of je huurlingen. Daar ben ik zeker van. Daarom laat je haar met rust. Je hebt het dus allemaal mooi uitgekeerd, hè? Je moet de boeren, die je kennelijk zo verwacht, nooit onderschatten, dames. Anders... Kunnen we, heer Waarde? Doe je plicht, Agent. Dank je, George. Hier. Nee, nee. Dit rondjes voor mijn rekening. De gelegenheid van het komende huwelijk van Jana en Mark. Ja, nee. Nee, nee, nee, nee. En op de goede afloop. Ja, ja, ja. Okay. machtig als dit gesmogeld is, dan zeg ik er niks van. Het is minstens een eeuw oud. <laughs> Eén ding begrijp ik nog niet weer En dat is, George. Ik weet het. Ik begrijp het trouwens ook niet. Die getuigen van u. Nee, ja. Daar ja. heeft die baan dat ze mee klein gekregen. Wie ja, was het? Ik heb niet het flauwste idee. Maar u zei dat er een getuige was. Dat kan niet anders. Zelfs al was het alleen de voordaar. Heb ik dan iets meer gezegd? Ik mag. Waarschijnlijk heeft iemand anders nog geholpen. Ik hoop dat Windy ons zal vergeven dat we zijn dood als onderhandelingsfactor gebruikt hebben. Laat u zich daar maar geen zorgen over. Ik wil allemaal zeggen. Dat heeft meneer pasteur weer een mooi geritsel. Ja, maar, ik... ja, maar begrijp me goed, ik heb niet gelogen. Als baanders niet gevraagd heeft of de getuige tegen de moordenaar is, dan is dat de nalaardigheid van hem. Een van de voorbeelden en verantwoordelijkheden van het priesterschap is dat iedereen je vrij gemakkelijk gelooft. Zelfs als je blut. En in zee kerken heeft voortaan recht en orde. Geen doodkisten meer? Het zou jammer zijn. Ach, het zou erg jammer zijn als je door een oude traditie verloren zou gaan. Het, het, wat denk jij ervan, George? U kunt altijd zelf in de kist kijken. Hé <laughs> hey George, onze glazen erin. Ik kom eraan. En als er zo nu en dan een goede fles cognac in die kist zit... Als jij mijn beroep had, John, dan zou je weten dat het al of niet wekken van slapende honden een dagelijks probleem is. Het antwoord hangt altijd af van de de hond. En nu, alles bij het oude. Ja. ja. ja. U heeft geluisterd naar het zesde en laatste deel van Alles bij het Oude, een hoorspel van Stuart Ferrer. De rolverdeling was als volgt: Mark Laters, Harry Blonk. John Evers. René Lobo, George Rijmers, Paul van der Lek, Jeanne, jacques -Je Hoijmeijer, Pastoor, Bert Dijkstra, Agent, Gerard Heijstee, Baanders, Tom van Beek, Nobby, Hans Vierman, Greg, Hans Kastenbach, Rollo, Piet Ekel, Tom Seymus, Kees van Rooyen. Techniek, Herman van der Lely, Inspectant. Joop de Jong. Nederlandse bewerking en regie, Jacques Besançon.